you Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Kinderen van het Asielbeleid stellen 158 organisaties in een grote advertentie in de Volkskrant. Ze roepen de Nederlandse regering op het asielbeleid aan te passen en zich te houden aan het VN-kinderrechtenverdrag. De oproep is onder meer ondertekend door UNICEF, Kerk in Actie en de Algemene Onderwijsbond. Zij wijzen erop dat asielzoekers vaak moeten verhuizen en dus onvoldoende onderwijs krijgen. En daarom pleiten de organisaties voor kleinere en meer kindvriendelijke opvanglocaties. Op dit moment zitten meer dan 10.000 kinderen in de asielopvang. In de Belgische hoofdstad Brussel worden de komende tijd meer militairen en politieagenten ingezet. Ze moeten zichtbaarder zijn op straat en vaker patrouilles uitvoeren. Ook s'avonds en s'nachts. Dat hebben de Belgische autoriteiten besloten na een risicoanalyse. Het gaat om een voorzorgsmaatregel, melden Belgische media. Het dreigingsniveau wordt niet aangepast. Dat werd na de aanslagen in Parijs verhoogd naar zeer ernstig. De aanslagen werden gepleegd door Frans-Belgische cellen van terroristen. In Rotterdam zijn drie mannen opgepakt in verband met een verdachte auto in het centrum van de stad. De auto, een witte Mercedes met Belgisch kenteken, zou als verdacht gesignaleerd staan. Bij grensovergang Hazeldonk zou het kenteken zijn herkend door een automatisch camerasysteem. Dat gebeurde later ook in de buurt van Rotterdam. De wagen stond geparkeerd voor een restaurant waar burgemeester Abu Talib zat te eten. Hij is door zijn beveiligers uit voorzorg weggevoerd. Wat de drie arrestanten te maken hebben met de auto is niet bekend. Kort na middag was de politieactie voor bij de grens tussen Griekenland en Macedonië zitten ongeveer 2000 vluchtelingen vast. In het doorgangskamp bij de grens zijn niet genoeg tenten, bedden, dekens en andere voorzieningen om de nacht door te brengen. Ze zijn gestrand in een niemandsland omdat verschillende Balkanlanden hebben besloten de grens te sluiten voor economische vluchtelingen. Alleen mensen uit Syrië, Irak en Afghanistan mogen door. Het weer, de komende uren valt nog een enkele bui. Het koelt af tot ongeveer 8 graden. Overdag opnieuw regen, maar later ook af en toe zon. Het wordt tussen de 9 en 10 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 25 jaar. En jij beleeft beleeft het. ZFM het. in 2015 al 25 jaar. Live! Met, Met Nu de nacht. River broke the blood wood and the desert oak holding wreck.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 6.9 ZFM Two, three. Come on, girl. Uh, hey.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 a such a show and tell